Dooral Megens met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is de discussie begonnen over de opvolging van rechter Ruth Bader Ginsburg. Ze was een van de negen leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof en is op 87-jarige leeftijd overleden. Ginsburg stond bekend als progressief en als voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen. De Republikeinen willen dat president Trump nog voor de verkiezingen een opvolger voordraagt. De Democraten vinden dat dat pas daarna moet gebeuren. Volgens de grondwet draagt de president een kandidaat voor... die dan door de Senaat moet worden bevestigd. Daar zijn de republikeinen nu nog in de meerderheid. maar De democraten hopen in november het Witte Huis en het congres terug te kunnen winnen. De voormalige Japanse premier Abe heeft een omstreden tempel voor oorlogsslachtoffers bezocht. Naast miljoenen slachtoffers worden in de Yasukuni-tempel... ook 14 veroordeelde oorlogscriminelen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht... Voor China en Zuid-Korea is de tempel een symbool van de voormalige militaire agressie van Japan. Abe trad onlangs om gezondheidsredenen af als premier. Zijn voormalige rechterhand Suga volgde hem op. De nieuwe coronamaatregelen hebben positieve, maar ook negatieve reacties opgeroepen. Dat kinderen tot 13 jaar met een snotneus toch naar school mogen, kan op instemming rekenen. De horeca-maatregelen, waaronder het eerder sluiten van cafés in het westen van het land, zijn volgens werkgeversorganisaties te streng. Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum in Amsterdam, wil het kunstwerk terug. De 88-jarige vrouw zegt in NRC dat ze destijds in verwarde toestand verkeerde... Ze heeft beslag laten leggen op het doek genaamd compositie dat Bart van der Lek in 1918 schilderde. Het zou nu zo'n 350.000 euro waard zijn. Het weer vrij zonnig, in het noordoosten en zuidwesten ook wat sluierbewolking. blijft overal droog en het wordt 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder, koelt het af naar 5 tot 10 graden. Morgen opnieuw veel zon en weer 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Op een zitten die gasten van toepakleefd en alweer. Are you ready? En ik altijd zo blootgeheel van, oh. Ja, het is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Yes, yes, yes. Ja, een beetje hard voor natuur, klimaat, voor je medemens. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik krijg er echt ontzettend de kriebels van. Dan moet je de medicijnen ook op tijd nemen. Weet je hoe ze ook een nekschot mogen geven?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 Yes, het tweede gedeelte vindt het radioprogramma fijn dat die toestel op staat. Toebak leeft, Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Yes. Goedemorgen, fuck? Fuck. Wat is dit nou? Oh, wacht, ik zie het al. Een killer bee. Dat vindt een radioprogramma. Voordat je het weet. ziek idee. Zijn we er zelf weer in balans? Euts, Nederlands beentje. En laten we nu een goed dit, zo lang dit soort beetjes volhouden. Want alles wat ze maken is natuurlijk allemaal wel een beetje hetzelfde. Het is al lekker opstandig. en Nou ja, het is wel geinig. Dit heet. Uh, hoe heet het in godzinke weer? Killer Bee. Ja, precies. Ja, doe ik dit voor het eerst word, of tenminste dat beentje uit dan denk ja? ik, hé, hey, dat lijkt op feut. Qua ja. naam: Feut. Feut. <laughs> ja. ja. We doen, er, we doen er wat peut in. Uh, even denken, hoor. Oh ja. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Jawel, een stukje geschiedenis. Daar slaan we onze uh, luisteren mee, om de oren. In 1900, precies 1900... Butch, uh, Butch Cassidy en de Sundance Kid... plegen hun eerste overval... Hij was eigenlijk gewoon een, een paardenverluister. Hij kon heel goed met paarden overweg. En uiteindelijk ging hij paarden stelen. En uiteindelijk eigenlijk zijn eerste inbraak, want hij heeft namelijk heel veel treinen overvallen, heeft hij gedaan. Daar stond hij bekend om. Er zijn ook heel veel films en boeken over geschreven over deze Butch Cassidy. En eigenlijk is hij, heet de naam, is Robert Leroy Parker. Butch heeft hij gekregen omdat hij ook namelijk af en toe wat paarden slacht. Dat is eigenlijk, ja, butch. Maar goed, uiteindelijk... Euh, euh, zijn eerste inbraak was in een kledingzaak. Hij had heel veel kilometers op het paard afgelegd. Hij wilde heel graag wilde in een laarzen kopen. Winkel dicht. Ja, denk dan wat de fuck, moet ik helemaal weer terug? Ik breek gewoon in, ik leg een briefje neer. De volgende keer als ik hier terugkom, dan, dan betaal ik die rekening gewoon. Dat vond die eigenaar van die winkel niet heel fijn. Die heeft aangifte tegen hem gedaan. Heeft hij een tijdje vastgezeten... Nou, ja, en daarna is hij alleen maar losgegaan. Hij heeft echt zo ongelooflijk veel bankovervallen gedaan, treinovervallen. Noem het allemaal op. En uiteindelijk op 6 november, wat was het acht, eh, 1908, dus acht jaar later, zitten ze met z'n tweeën in een huis, worden ze omzingeld door de burgemeester en wat soldaten. Een paar keer geschoten. Op een gegeven moment hoorden ze twee schoten van in het huis. Gingen kijken, en toen lagen daar twee dode mannen. Die zijn heel snel begraven. En eigenlijk geen onderzoek gepleegd of dat wel Butch Cassidy was. En in 1991 Clyde Snow, een forensisch, forensisch onderzoeker, die heeft gekeken. En die heeft eigenlijk geen link kunnen vinden tussen de nazaten van Butch Cassidy en Butch Cassidy zelf. Dus die twee mannen die daar liggen begraven, die uit het huis kwamen. Dit is helemaal geen familie. Dus net als Billy the Kid heeft hij misschien nog jarenlang ergens geleefd. Jongen, jongen, jongen. Even die verhalen. Oh, heerlijk. Vertel. Heb je nog iets wat gebeurde ja, in Ja, Vandaag een, 19... uh, een trieste dag. Ja? Uh, in 1973, Cram Parsons overlijdt. Cram Parsons uh, is overleden aan een overdosis morfine en tequila in een motel in Joshua Tree in de woestijn in Californië. In 1968 speelde hij onder andere een paar maanden mee met The Birds. Sweetheart of uh, Rodeo is het enige album van de Birds waarop uh, Cram Parsons door is. En in 1969 wordt hij lid van de Flying Burrito Brothers. Oh ja. ja. Op weg ja. naar uh, New Orleans wordt het stoffelijk overschot van uh, Cram Parsons door zijn manager Phil Kaufman. En de voormalige Birds Rodie Michael Martin gestolen. Terug in de woestijn van uh, Californië proberen ze het lichaam te verbranden. En volgens uh, hun is het de laatste wens van Cram Parsons om gecremeerd te worden. Ze krijgen op 6 november 1973. Uh, Beide een boete van 300 dollar. Ja. En hij is half verbrand. Zes... Na 26 is hij geworden, Cram Parsons. Oh, jammer. Net niet, net, in de niet, club. Net, net niet 27, maar net hij heeft 20. echt van die. Uh, ja, weet je, dat, dat was echt country in die tijd. Die maar zeg, het is niet, iedereen denkt: Parsons, oh, het is van de Alan Parsons Project. Ja, klopt. Maar nee. Parsons, nee, die, die, van de Flying Brutal Brothers. En uh, hij heeft ook twee echte albums uitgebracht: GP en The Creatures Angel. Okay. Maar er zijn echt van die melodramatische liedjes op. 1000 Dollar Wedding. Dat oh, okay. is een, moet je maar eens luisteren. Dat is okay. een nummer. Uh, ja, ja. Dat, dat zegt het al: 1000 Dollar Wedding. Een, een, een huwelijk wat zoveel geld gekost heeft. En uiteindelijk heeft zij gewoon nee gezegd op de dag zelf. Dat het kwam er nog... niet zo uit. Nee, ik, ik, het hoofd, ik zie het toch dat niet het zitten. Gaat. Nee, nee, nee ja. ik heb toch een andere man gezien net in de gang. Die leek en dat, toch en leuker. dat dan verpakt in een liedje van vier minuten na. Dat is echt zo'n tearjerker. Hè, oh ja, ja. ja dat, echt, dat kan ik niet luisteren. Dat schiet ik vol gewoon. Goed, 1934. Bruno Hapman wordt gearresteerd voor de moord. Of voor de, eigenlijk de ontvoering op de zoon van Charles Lindbergh. Hij is in 1932. Eh, op tweejarige leeftijd werd het jochie. Wordt ontvoerd. En het is een, Bruno Hapman is een, eigenlijk een timmerman. En hij komt uit Duitsland. Het is illegaal naar Amerika gegaan. Daar geen werk gekregen. Gegeven dacht hij, ik moet iets anders doen. En er zijn ook heel veel complottheorieën zeggen, die zeggen dat Charles Lindbergh... deze Bruno Hapman de opdracht heeft gegeven, gegeven om zijn zoon te ontvoeren. Vlak voor de ontvoering zijn ze verhuisd naar een hele afgelegen plek. Uiteindelijk heeft deze Timman een ladder gemaakt om het huis binnen te komen. En die ladder is een belangrijk punt geweest in het uh, opsporen van deze Bruno Hapman. Dus uiteindelijk is hij uh, nou, berecht... Eigenlijk geëxecuteerd. En altijd is hij blijven ontkennen tot laatst dan toe En zijn vrouw ook. Alleen het man wel is boven op zolder. In zijn garage is wel het losgeld gevonden. Dus je zou denken, dan moet er toch wel iets van waar zijn. Goed, dat gebeurde in 1934. Had u nog iets? Ja, zeker. Uh, vandaag in 1981... Uh, treden Paul Simon en Art Carvonkel uh, op... Uh, in het uh, bekende Central Park in New York. Daar is ook een uh, leuke registratie van gemaakt. Het is een uh, gratis openluchtconcert. Wordt door 400.000 fans uh, bijgewand. En de opbrengst. Uh, uh, de, ja, dat, dat zijn natuurlijk. Uh, de, oh ja, de opbrengst van de merchandise, uh, T-shirts, buttons. Uh, gaat naar de plantsoenendienst van het bijna failliete New York. Wauw. Dan hebben we het over 1981, hè? Ja, plantsoenendienst. <laughs> plantsoenendienst. Grappig. Ja. Goed, de WNK of zoiets. En het is uh, voor het eerst uh, in, in elf jaar dat ze weer uh, samen op een podium staan. Uh, samen en Garfunkel. Uh, wordt ook een, een dubbel uh, LP, ja LP, dat mag je dan weer zeggen tegenwoordig, want het ja? is weer uh, hip. Uh, met alle hoogtepunten van, van die dag. En uh, volgens mij is dat ook uh, een van de best verkochte uh, albums nog uh, aller tijden. Oh, Oké. Okay. Simon Garfunkel uh, stonden dus uh, vandaag uh, in het bekende uh, Central Park. Ben je er was geweest, Central Park, nee. aan de uh, in New nee. York? Nee, in New York ben ik eigenlijk nooit geweest. Oh, no. nee, oh ik ben wel Amerika geweest. De andere kant ben ik geweest. Ja? Moet allemaal gaan gebeuren. Goed. 1991 gebeurde dit. Dit zijn de Alpen op de grens van Italië en Zwitserland. Een oude man wil over de top naar de andere kant van de berg. Het is ijskoud. Het sneeuwt. De man is verzwakt en gewond. Op 3000 meter hoogte is er weinig zuurstof. Hij kent de weg. En die is lang. Te lang. Hij zal de andere kant van de top nooit bereiken. Nee, dit is Utsi. En eigenlijk gebeurde het niet in 1991, maar 3000, nee, 5000 jaar geleden gebeurde dit. Dit is namelijk de ijsmummer die werd ontdekt in 1991 door een echtpaar wat aan het wandelen was. Daar in de Alpen, op 3000 meter hoogte. En die je zegt van wat ligt daar nou? Een lichaam zijn er aan het trekken geweest. Uiteindelijk bleek dus een ijsmummer die, die dus er duizenden jaar heeft geleefd. Deze man is, heeft zoveel uh, raadsels opgelost. Hij had een bronzen bijl bij zich. Of een, een koperen bijl bij zich. had een hoofdwond. Eh, omdat zijn lichaam zo goed, ge, goed gebleven was door het bevroren ijs. Konden ze ook zien wat hij gegeten had. En waar hij geleefd had. Ze hebben zoveel van deze man geleerd. Het is ongelooflijk. Het maffe wel is dat die twee Duitse toeristen... die deze Uzi hebben gevonden... vonden ook dat ze recht hadden op geld. Die hebben uiteindelijk 175.000 dollar gekregen voor hun vondst. Het maffe wel is dat deze man die van de echtpaar niet lang heeft van uh, kunnen genieten. Want uh, nog geen jaar later is hij doodgevonden in een ravijn. Is hij naar beneden gevallen. En daar heeft hij dan weer acht dagen gelegen. Oei. Bijna hetzelfde als Oetsie. Oetsie Ietsje minder lang. Maar goed, het is wel mooi. Je moet maar eens kijken op Oetsie, ijsmummie. Dit is echt bijzonder wat hij man allemaal aan had. En kleding ook. Goed zo, zo goed voorbereid om de, de winter uh, aan te kunnen. Maar goed, zover even een stukje is. Of had je nog echt iets dat je... Nou, wel opgemerkt dat nou. uh, ja zeker vandaag uh, was het uh, eens even kijken, hoor ik moet oh ik moet even. Uh, ik kan nou zoek dat nog even uit ik kan nog even vertellen dat in 1909 was het nu <lacht> 1916 1909. 1909. 19, uh, sorry uh, Schiphol wordt geopend 1916, hè? Schiphol wordt geopend. Het is dan een vliegkamp voor militairen. Het bestaat uit uh, 16 uh, hectare grond. Vier houten loodsen staan er dan. En voor het eerst komen dus drie vliegtuigen. We komen daar landen op 19 september. Het is goud te klein. En het einde van de Eerste Wereldoorlog, dat is dus uh, 1918... is het 76 hectare. Dus dat is, gaat heel snel. Het is momenteel is het 27 vierkante kilometer groot, hè? Dus dat, om even te vergelijken, van 16 hectare naar 27 vierkante kilometer. Tjoh, nou goed, ja. dat is heel bizar hoe snel het groeit. Nou, om nog Schiphol. even terug te komen op dat uh, concert van uh, Simon Garfunkel in yep. New York. Yep. Uh, vandaag in 1979 neemt uh, Frank Sinatra het thema, het Theme from New York, New York op. En op uh, 3 mei 1980 komt deze single binnen in de billboard Hard for 100. Hij komt niet verder dan uh, nummer 32, maar in Nederland, in Nederland zit, praalde. Uh, komt hij uh, toch wel op de vijfde plaats terecht. die Nederlandse top 40 beste New, best. New York! New York! Nou goed, dat weten we allemaal. Dat hoeft niet te laten horen. Goed, straks de verjaardagen, dames en heren. We even pluiten het leven door. Kom kwam een maf dat je als onbekende man de berg op gaat. En uiteindelijk, 5000 jaar later, ben je de belangrijkste man eigenlijk in de geschiedenis. door Volhouden. We zijn allemaal soldaten. Jezus, wat hebben we dat moeilijk. Ja, ja, het valt allemaal nog vol mij nog wel mee. Ja, goed. Fluitend door het leven, dat kan je ook. Zo kan je het ook doen. Ik heb hier natuurlijk carry-on, the score. <laughs> en carry-on. Goed, is het is zaterdagmorgen en uh, vandaag Peter. Ja, dat vind ik het leuke van jouw programma, moet ik zeggen. Ja, ja vind ja? Dus of je... Ik hoor liedjes dat ik denk, van, die heb ik nog nooit gehoord. Nee, ik heb wel het idee. Dat het toch op de radio wel regelmatig. Vrij, ja, dat vind ja? ik leuk. Okay. Ik heb al wat dingetjes al genoteerd in mijn uh, een telefoon okay. uh, als notitie van. Hey, dat moet ik even verchecken. Uh, Oké, okay, nou grappig. Ja. Leuk ja. om te horen. Ja, goed, ja, ik vind het leuk om dat al mensen een beetje te met de muziek. Je denkt, wat is dit nou? Klinkt te aardig, maar wat is het nou eigenlijk? Nou, precies. Want, ik moet eerlijk bekennen, ik zit de laatste, de laatste tijd toch wel weer in die oude muziek. Ja? <laughs> Want ik laatst wel weer wat nieuwe dingen heb ontdekt. Maar jij zal het wel lang gedraaid hebben. Temen en Pala vind ik. Uh, wel ja, leuk. Ja, ja, maar het is ook allemaal een beetje oud. Klot, gerateerd. hè? ja, wat ken je dit weekend? weekend? Ja, natuurlijk. Ja, dat is ja. gewoon ook jaren tachtig. Die ja, eigenlijk wel. weer terug en, en een, beetje, ja. Ja, een beetje, die soul en die funk. Uh, ja. Het is vaak de muziek die ik dan uitkies, heeft wel iets met de jaren zeventig of zo, de jaren tachtig, punk een beetje. <lacht> ja, ja, leuk is dat gewoon. Maar goed, waar waren mee bezig eigenlijk. Ja, we zijn we bezig. Oh ja, het is maar birthday. Wie is die jarige? Kijk het er even na. Jou, ik ga even outdelen. Dat, niet, dat is niet leuk om uit te delen, maar goed, dat doet wel altijd. Uh, vandaag uh, is hij jarig, hij zou jarig zijn geweest. Heel tragisch verhaal door Brian Epstein. En Brian Epstein is natuurlijk de manager geweest van de Beatles. Hij overleed in 1967 al, toen was hij 33. Hij had uh, natuurlijk de muziekwinkel uh, van zijn vader uh, onder controle in Liverpool. Hij hoorde op een gegeven moment een singeltje, My Bunny. Grappig, wie my, zijn die gasten? Van de My Bunny is Over the Ocean. Nee, het is een andere My Bunny. <laughs> maar goed, hij had dat in zijn zaak. Dacht van, hé, hey, een vriend van hem die zegt van, Ja, die spelen hier vaak in de Cavern Club, hier vaak om de hoek. Zullen we in de pauze even daar naartoe? Hij zegt, S s goed, joh. Dus hij kijkt en hij vond de humor van de Beatles. Ze deden heel gek op het podium. Hè. Ze sloegen elkaar zogenaamd en weet ik allemaal zo. eerder jasjes aan. Zag er heel raar uit. Hij vond het leuk. Hij kreeg ze uh, te pakken. En, uh, op, uh, op, dat was natuurlijk al veel jaar. In de jaren 50 was dat. De, in 1961 werd hij de manager van ze. En Uiteindelijk scheen hij verliefd te zijn geworden op John Lennon. Ze zijn toen samen nog op vakantie geweest. In Spanje is er verhouding geweest. John, John ze hield vol van niet. En uiteindelijk is er een overdosis, ge, uh, heeft hij gepleegd met slaappillen. Ze zeggen zelf nog steeds dat het een ongeluk is, maar... Is het te maken, heeft hij te maken met depressie? Heeft het te maken met het feit dat hij zijn homoseksualiteit niet wilde accepteren? Dat is onduidelijk. Maar Brian Epstein viel weg in 1967 op 33-jarige leeftijd. Hij heeft heel veel betekend voor de Beatles. Hè? Na 67 ja. is het bergafwaarts gegaan. Dat heeft niks te maken met Joko Ono. Waar mensen nog zo kwaad om worden. Uh, 1967, dat was uh, Starter Purpose Lonely als je bent. Hè? Eigenlijk wel, ja, dat ja. ja. klopt. Ja. Goed, wie is er nog meerjarig of jarig geweest? Bill Medley. Bill Medley? Oh, ja, en, en dan ga ik aan jou vragen. Bill Medley, waar kennen we die van? Natuurlijk. Ja, wel hoor. Vaak hebben die film al gekeken. Althans, niet bewust, maar op de televisie staat hij weer aan. Dat je denkt van, oh ja, oh ja dan gaat hij nu met de dansen. Wat heerlijk, hè. Wat heerlijk. Maar hij heeft ook dit gedaan. Dat zat in Ghost, geloof ik, hè? Ja, The Riders' Brothers. Ja. Dit is live ook, hè. Moet je horen, dit. Ik vind het, wel, het is niet helemaal mijn genre, het is te nou, ik, ik vind het wel, net zoals Walker Brothers en The Rise Brothers. Ik vind dat uh, ja, wel nostalgisch. Het klinkt ook wel, ja, ja. Af, af en toe dat je denkt... Uh, had Phil Spectre dat ook niet geproduceerd? Het zou uh, zomaar kunnen, Phil ja, Spector met The Wall of Sound. Ja, ja. Nou goed, hij is, hij is vandaag 80 geworden, hè? 80, ja. ja. Wow. Dus uh, hij zelf met uh, Jennifer Warnes hebben ze ook een groot nou, Dat was wel een groot hit, ja. Dat heeft heel lang op nummer 1 gestaan, dankzij die film, uh, Dirty Dancing. Zeker. Nou, degene die ook jarig is, is Helen Duval... Helen Duval, die ken ik. Yes, yes, yes. Yes, dat yes, was een ex -porno ster oh. Ze begon in 1993 met uh, haar filmcarrière. En uh, ze heeft heel veel films opgenomen. Ik heb er vast een paar van gezien. En de laatste film werd in 2003 uitgebracht. Dus uh, is goed. Uh, Helen uh, Duval. Oké. Okay, Helen mee? Duval. En nou, Rogers heeft jarig. Nou, Rogers. Van Chic, de producer. Echt waar? Ja. Dat had ik even uit moeten zoeken. Een fragmentje heb ik even gezien. Ja, dat is. Dat ken je wel, hè? Die anekdote van Le Freak, toch? Ja, ja. Hoe ze daaraan gekomen zijn. Fuck off. Ja, precies. Zonder ze in de rij voor een concert van Chris Jones. Mocht het niet zien. Nee. Toen zijn ze gewoon een beetje gefokt. Toen zijn ze maar weer naar de hotelkamer gegaan. Bier erbij, een flinke drank. Uh, zijn ze gewoon een avondje gaan jammen. En uh, toen was het zo van, ah, oh, fuck off. Ja. En uiteindelijk is dat gewoon de freak geworden. Freak out. Ja, het is maf wat die uh, elke keer weer beetpakt. Deze Nel Rodgers wordt echt uh, wat goud gewoon. Ja. Kijk, naar nou, Duran Duran heeft hij ook helemaal omgeturnd. Hij ja. had een heel hippe band. Nou goed, was het was al hip natuurlijk, maar goed later een heel ander sound. Heb je die ook gezien over Nel Rogers? Nee, Nel is niet. Van nou, Duran Duran zeg ik laatst wel weer. Nou, ik heb hem gezien, en, uh, ja, wat die gast geproduceerd heeft. Dat is echt ongelooflijk. ja, wat je ja. zegt, uh, Duran Duran. Uh, het uh, was met Diana Ross zo dat uh, haar hele carrière... dat dat ging niet meer zo lekker. Nee. En Dan nee. Rogers ging zich ermee bemoeien met dat album. En nou, dat was opeens weer helemaal uh, yeah, back in business, hoor, maar het uh, Ros. Leg je er gewoon even een lekkere baslijn onder en het is klaar, zou je ja. denken. Kijk, David, David Bowie, dat Let's Dance, is het meest commerciële album van, uh, van David ja, Bowie. Ja, ja, het niet meest geliefde album, maar wel nee, het meest maar, album. Ja, ja. Maar goed, vandaag zijn ze ook jarig. Ik heb het over Tegan en Sarah, uh, Queen en je kent ze van deze plaat. Wat? Dat is toch van een film? is van een Lego film, ja. Yeah. Everything is awesome. Ze hebben dat namelijk ingezongen voor de film. En ze worden vandaag 40 en ze zijn al een tijdje bezig. En het eerste album kwam uit 2007. En het is een, een lesbisch... Er zijn al twee lesbisch, maar in hun tekst kom je dat niet tegen. Grootste hit die ze hadden was dit. Ja, dit kent dan weer wel, ja. Beetje een apart stemgeluid, hè? Ja, ja. Tegan en Sarah Queen. 40 jaar. Oeh, jaar. dan komen Dit Ja, dan ga je anders het leven zitten. Charlie hè? Luske is ook jaar. Oh ja. Charlie Luske. U wel bekend? Is dat niet uh, de, de man? Tegenwoordig van Tanja Yes. Hij is uh, vandaag 42 geworden, zanger en acteur. Oh ja. Ik moest even, ik zie hem nu voor me. Klopt, ja. Vandaag wordt ze 71. Ik heb het over Leslie Hornby. Wie? Leslie Horby. Ook laat ook maar Twiggy. Weet je wel, Twiggy uit de jaren zestig. Haar vriend uh, Justin Villeneuve. Die was namelijk uh, echt een cultfiguur, uh, Manager van een of andere band. Uiteindelijk heeft hij wat foto's gemaakt voor de Vogue. En nam gewoon zijn vriendin mee, Twiggy. En uh, het was meer een jochie. Het is meer een jongen. Lijkt het wel. Maar goed, omdat ze ook een klein beetje schil keek. Een beetje loenste. En ze had een apart, guitig Becky, Werd ze een hele bekende, grote uh, model. En uiteindelijk heeft ze ook nog, later heeft ze nog in de American Next Model jury gezeten. Ze heeft eigenlijk kledinglijn en ze heeft zelfs ook nog uh, muziek gemaakt. Dat was in de jaren zestig volgens mij dit, in de jaren zeventig. Het lijkt een beetje country, hè? Here I Go Again, een beetje Petule Clark-achtig, ja. Ja, <laughs> nou goed, was niet haar grootste verdienste, maar gewoon haar looks. En uiteindelijk is ze nu het gezicht voor Marks Spencer. Goed. Marks ik heb Spencer. Ik, okay. ik heb even geen verjaardag meer. Nee, dan nou, we hadden het eerder natuurlijk al over uh, Candy Dolfre. Ja, Candy uh, Dolfre is ja. jarig. Kan je Candy? Candy? Let You Go. Ja. Yeah. When I want sex, I call Candy. Oh ja. Precies. Ja, goed, het wordt 51. 51, ja. 51 is uh, nog steeds uh, goed om uh, te bekijken. Goed om, ja. Dat oh, vind ik wel. Ik, ja. ik kan me nog herinneren in de jaren 80, toen een beetje opkwam. toen was ik vaak in de kroeg in Schaag En ik had een vriendin, gewoon een vriendin... en die leek heel erg op Candy Dulfer. Oh ja. En omdat ik natuurlijk een tisch was... hadden mensen over zo'n... Oh ja, ben je weer steeds tisch? Ja, en ik zeg, ik ben uh, met mijn vriendin op pad. Ken je haar Candy Dulfer? Ja, die ken ik wel. Ze heeft zo'n klein hitje, toch? Ja, nou, oh, kijk, daar staat ze daar bij de bar. Ga maar even heen. <laughs> Zij speelden dan mee, gingen ook handtekeningen uitdelen. Oh, nou. echt leuk. En ze blies ook nog even op haar saxofoon. Ja, uh, tenminste niet. op een andere saxofoon. We hebben nog wel geprobeerd om ergens het ding te sharpen, maar dat lukte niet. Nee, okay. niet goed, Je krijgt die zon. Goed, tot zover de verjaardagen. Jawel. Uh... Je bent nog lang niet jarig zonder je vrienden van CFM. Nee, wat een leuke jingle. Je moet er weer wat, in, jij moet er wat in gaan spreken. Oh, dat kan ik dat je, doen. Dat is wel een leuk idee, toch? Toch wat maar, leeft. Uh, straks uh, onder andere uh, de Stansfordse berichten. Sorry, ik was even de lijn kwijt. Eerst even lekker relaxte muziek, zo If you got a problem, ik vind dit mooi, zeg. Joy. When the light is gone, and you're on your own, you've been trying, but the fight never goes away, and you don't know it. the sun will shine again, all you gotta do is look my way. Got a en het grappige is toen deze plaat aan het draaien was, ja. kijk. Even voor uh, luisteren zo. Ja, ja even luisteren. Uh, ik was er maar zo aan het draaien. Nee, nee, nee, nee wacht. Wat ik... gaat Jezus doen? Dan... Bereid op. Doe even, nee, net weten de luisteraar. van Hoe doe je dat als DJ? Kijk, ik, ik had zoiets. Uh, dit hoor ik gisteravond. En toen hoor ik het er dit erheen. virus is met een comeback bezig. En dat gaat zo snel dat ook het Outbreak Management Team deze week... Ik hoorde dit door elkaar heen, toen dacht ik, ja, dat hoort ook bij elkaar. Ja. You've got a problem, we've got a problem. Het sterkst groeit... ondertussen hoorde ik Rutte praten over het virus. Hoe moeten we het? U weet. Toen dacht ik ook na een tijdje... Shut up. Shut up, ja. Oh, zie, zie, shut up. Yes, I understand. Fuck, hou Ja, sorry, ik hou hem kop nu even. Maar oh goed, het is eigenlijk alweer heel laat in het radioprogramma... En... Wij doen op dit tijd heb altijd even wat Zandvoortse berichten. Nu dus ook het geval. Uh, wat had je over tienerkamp? Ja, tienerkamp. Uh, ja, elk jaar in oktober organiseert het jongerenwerk van Pluspunten uh, tienerkamp, Waarbij allemaal toffe activiteiten worden gedaan. Helaas door de pandemie uh, wordt het uh, dit jaar wel een beetje anders. Uh, anders dan anders. Voorgaande jaren werd altijd een locatie in de regio gekozen om een paar uh, dagen te overnachten. Dat zit er dit jaar helaas niet in vanwege de corona. Deze keer zullen de tieners thuis slapen. Maar zal er overdag voor activiteiten, lunch en diner gezorgd worden. Het Tienenkamp vindt dit jaar plaats op 9 en zaterdag 10, uh, 10 oktober. En is voor iedereen tussen 12 en 6 jaar. Wat zeg ik? Nee, 12 en 18 jaar. Uh, lijkt het je leuk om mee te doen? Dan kun je aanmelden via jongerenwerk.plus.sandvoort.nl met als ontwerp Tienerkamp. Hij vermeldt hierin je naam, telefoonnummer, contactgegevens van je ouders en eventueel allergie en bijzonderheden. Ja, dat is zeker uh, uh, nuttig, zeker in ja. de coronatijd. Ja, zeker. Uh, dus nog even uh, het e-mailadres, dat is jongerenwerk.zandvoort.nl. Ja, ik heb ook al een allergie. Zeker voor uh, bepaalde mensen heb ik ontzettende allergie ook gewoon. Goed, nou, de nou, het animo weinig animo voor de plaatsing van zonnepanelen. Een uh, raad, uh, raadscommissie uh, hebben namelijk uh, gepraat tijdens een vergadering. En ze kwamen erachter dat ze hebben op verschillende plekken in Zandvoort wilden ze namelijk heel veel zonnepanelen gaan plaatsen. En onder andere was dat bij parkeerterrein Zuid. En mooie panelen langs de boulevard, alles lood. Centerparks, hebben ze ook een parkeerdingen, Daar wilden ze ook zonnepanelen gaan plaatsen. En heel veel mensen die daar in de buurt wonen... denken, ja, lekker van die grote zwarte platen in mijn achtertuin. Daar word ik blij van. En, <lacht> uh, en is het wel rendabel? Weet je wel, zoveel panelen plaatsen. Wat levert het nou in godsnaam eigenlijk op? op. Dus uiteindelijk zijn er nu handtekeningen ingezameld... tegen uh, de, de uh, zonnepanelen bij uh, parkeer Zuid... Dus eh, er moet wel een win-win situatie ontstaan, zeggen mensen ook in de gemeente. Dus er wordt nog gekeken naar een nieuw concept en die wordt nog gepresenteerd. Dus alle plannen zijn even in de ijskast gezet. Het is leuk natuurlijk zonnepanelen overal plaatsen en windturbines overal, maar, maar ja... Wat levert het in godsem op? Soms zit er zoveel subsidie op dat het ook weer geld kost. Ik merk wel, jij hebt nog niet. Geen zonnepanelen. Dus ik heb wel zonnepanelen, maar ja, bij mij liggen ze bovenop het dak. Niemand ziet het, weet je. Maar als je, als je ook, heel ja. ver bent, dan kan je ze zien. Want ik heb een plat dak. Maar niemand stoort zich daaraan, weet je wel. Het is gewoon een lastig iets. En het schijnt dat de nieuwe zonnepanelen over tien jaar zoveel energie opleveren... dat we bijna een kwart nodig hebben in plaats van wat we nu nodig hebben, zeg maar. Dus dat is goed. goed. Zonnepanelen in antwoord. Duurt toch even. Vertel. Een man, in, uh, din uh, een man is uh, dinsdagavond aangehouden op uh, verdenking van het uh, inbreken bij Centerparts. Dankzij de inzet van een uh, politiehond uh, gaf hij zich over. Rond middernacht, uh, ah. <laughs> Rond middernacht uh, zagen bewakers uh, de, de, de man op uh, camerabeelden lopen op uh, het personeelsterrein. Toen zij hem uh, confronteerden, werd hij mondig en uh, ging hij er rennend vandoor. Uh, langs de burgemeester van de uh, verschuilde hij zich in, het, uh, in de bosjes. <laughs> Waar kun je anders verschuilen? Uh, maar bij het zien van de politiehond uh, kwam de man tevoorschijn... waarna hij kon worden aangehouden. Eerder op de avond was er al een... Uh een ietsluiping op het vakantiepark. En of de man daarbij betrokken is geweest... dat, dat wordt nog nader onderzocht. Oké, okay, nou, spannende dingen allemaal weer. Gelukkig de laatste tijd. Ik iets meer over herten die de weg oversteken. Dat had ik vanochtend nee, een had met jou over. Nee, je ja, ja, over Dat is wel vrij heftig. We reden even op die bekende weg. En, ja, de uh, he, zeeweg. Is de, herten weg, maar. De, ja, de herten zijn even weg. Maar goed, de PVV stelt wederom vragen... over het tankstation bij het circuitpark. Ze hebben daar een tankstation... en die hebben een nieuwe eigenaar gekregen. Het tankstation is eigenlijk alleen maar voor het circuitpark zelf. Mensen die daar op het circuitpark... Oh, zijn of we racen die tanken daar. Maar het schijnt nu de laatste dat mensen het in de gaten houden dat er ook gewoon andere mensen bij, die tank, uh, bij de tanken zullen aan het tanken zijn. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dat is niet afspraak. En dat geeft het ook weer verkeerde... Uh, nou, dat is eigenlijk uh, concurrentie. Dus daar moet naar worden gekeken. Nou goed, dat is over de Zandvoortse berichten. Uh, en uh, dan is het eigenlijk nu tijd voor die landenkeuze. Oh nee! Hier je niet. Peterskeuze. Peterskeuze. Oh, we hadden we even moeten afstemmen, maar. Uh... Ik draai van plaatjes, zoek je er even eentje uit. Dan hebben we zo de Peterskeuze. Ja, leuk. Ja? Doe we er even een Grote hit! Terug. Een hele grote hit. Jezus een hit! De, <laughs> de 45 babies. een fijne, vage shit hebben je. hier op de ja. 45 acid babies. Ik was even wel onvolledig, maar het is niet alleen 45 babies. Nee, 45 acid babies. Ja, ik weet niet welk medicijn die moeder heeft gebruikt, maar... Acid. acid. acid babies. Ja, dat ben babies. Acid! Ken dat nog? We call it seed, van Diemop. Diemop, oké. Je had het over jaren negentig, maar dat is... Ja, dat is die plaat, ja. Nou goed, dit is weer wat anders. Goed, die stoelbak blijft fijne toestap aan. 20 minuten voor tien. Uh, Straks natuurlijk weer het Nederlands lied, wat op de zender wordt ge gedraaid. En uh, na 11 uur hebben wij natuurlijk weer de Zandvoortse uh, uh, berichten in... Uh, um, Goedemorgen, Zandvoort. Zodat even dat je het weet. Hey, jij kijkt de wereld in, wat zie je nog zo al? Wat ik nu zie, als ik naar buiten kijk, zie ik de sunrise. Ik zie dan. Dat, dat is het mooie van ja, zo vroeg opstaan, dat ja? het al een hele mooie dag gaat worden. Oké, okay. dat merk ik. Ja goed. Maar we uh, moeten we het nog even over het weer hebben? Wat dat gaat worden? Dat oh, doen we, maar, ja, ja, doen we, van, we anders nooit uh, in dit radioprogramma. Oh, maar, als heb jij... je nog een, een prettig achtergrondmuziekje dan ja. ja, Zo dit? Nou, dat... of, uh, doen we, of doen we dit? Wacht, hij ging het ja. in één keer heel gek te doen. <laughs> nou goed, ja, dat heb jij nou weer als achtergronde Oké, okay, doe maar eventjes. Ja, nee, nee. Nou, dan ja, doe je dat andere muziekje. Ik moet wel eventjes... Oh. Nee, nee, nee. Hij doet gek. Ah, hij doet helemaal gek. Hij doet gek. Mijn oh. hele laptop gaat in één keer crashen. Ja. Oh, nee, dat kan toch niet. Dat kan niet waar zijn. Nee. Oh. stop ermee. Je moet het even zonder muziek doen. Oh, nou, de temperatuur loopt uh, de komende uren snel op. Uh, middag is het uiteindelijk 19 of 20 graden uh, uit het noorden van het land. 23 graden in het midden en uh, 24 tot lokaal 27 graden in de drie zuidelijke provincies. Oostenwind waait matig, kracht 3 tot 4. Deze zorgt in het zuiden voor enige verkoeling. En in het noorden is het door de wind voor het gevoel een stukje frisser. Zon schijnt uitbundig en er is hooguit wat sluibewolking aanwezig. Vannacht is het helder en bij een afzwakkende wind wordt dat tussen de 5 en 12 graden. Okay. Morgen is het we wederom zonnig na zomerweer, dus we hebben echt een toetje van de zomer. Zeker. Het is, het is nog net geen uh, ja, indië zomer, want dat is een beetje eind september, begin oktober. Laten we het yeah. gewoon op het toetje van de zomer gaan, of zo. Ja, zoiets. In Stanford zijn ze wel heel blij met dit, uh, dit toetje. Omdat er natuurlijk ook heel veel gedoe was met. Uh, iets met de virus. Ik weet niet meer, ik heb dat vergeten. Nee, het weet niet. De... Ja. Dus ik krijg gedoe allemaal. Nou goed, uh, het is eigenlijk weer tijd voor die. Uh, ik zeg het Jolandekeuze, wilde ik zeggen. Maar dat is het niet. Het is ook niet de Jolandekeuze. Het is de Peterkeuze. En we gaan even terug naar, welk jaar? Uh, 1995 denk ik ik moet het, exact weet ik het niet maar het nee? is uh, een uh, ja het is echt een PDJ plaat een uh, is een freak plaagje mij Rialto That's when I left her house for mine She said that she'd be staying in. Had to be at work by night. Te doen. Je dit zou denken dat die niet echt was. Hè? Maar Rialto, we hadden het over uh, Britpop. Yeah. Oasis en Blur waren wel de bekendste. Maar in, ja, aan die zijlijn had je ook nog Lightning Seat, Supergrass. Ik wow, denk dat deed het ook wel aardig. Uh, dit had best wel een grote band kunnen worden, Rialto. Maar het is met, net een beetje te deprie. Ja, vind je? Voor de meeste mensen gewoon. Hmm. Het, het doet een beetje denken aan dit. Your days are numbered. And you will be defeated. Ja, gewoon nou, dood. Klaar. Nou, zelfs in Engeland is het ook niet zo groot iets geweest. Hoor. Iets van uh, 37 heeft er te staan. In Nederland uh, ja, kwam het niet verder dan tipraden. Maar ja, bij mij wel blijft hangen. Ik vind het wel... Het staat nu in mijn lijstje, lijstje forgotten Zeg. Voor Forgotten 45? Ja, ja. Die term ken ik helemaal niet. Nee, dat zijn van die vergeten uh, liedjes. Die vergeten singeltjes. 45 toeren. Hm? Oké. Okay. Forgotten 45 noemen we dat. Oké, okay, Leuk. <laughs> Nou goed, komt de grote... Monday morning, 5.19. Ik Was wil er gewoon niet over nadenken. Nee? Wat vroeg op de maandag... Nee, echt helemaal niet. Nee. reageert op de publicatie in de Telegraaf... nog even een serieuze shit. Grapperhaus, natuurlijk moeten we die man nog serieus nemen. Grapje Zo'n man, ah, man... die man heeft het... het ja. Wat? Dat is ja? alles over gezegd, toch? Ik, ik, tuurlijk, hij heeft een fout gemaakt, maar... Ja. Ja, de, de fout die we allemaal doen. We denken allemaal dat we het goed doen, maar uiteindelijk doen we het niet goed. Nee. Deze man gaat nu een boete betalen van 390 euro. Om uiteindelijk zeg maar daarvan uh, af te zijn. Hij heeft er ook al wat geld over gemaakt uh, naar het Rooie Kruis. Twee keer geloof ik. Maar goed, nu komt er een grote onderzoek naar de corruptie in het politieapparaat. Politie, uh, uh, en uh, werken plusminus 65.000 mensen werken bij het politiekorps. Hij zegt ja... Natuurlijk, dus er zullen zeker wel wat appels tussen zitten. In, uh, in Duitsland is zijn de berichten vandaag gekomen. Onder andere dat daar natuurlijk een of andere groep politiemensen onderling allerlei heftige berichten uh, posten over nazi-dingen en uh, discriminerende kreet worden geuit. Allemaal waarschijnlijk van de werkvloer, zeggen ze dan. Of het is echt zoiets is, weet ik niet. En dat loopt echt al jaren, vanaf 2007 al of zo, geloof ik. En nu schijnt er een of andere in crypto-chat gekraakt te zijn... waar criminelen ook mee praten. En er is een groot onderzoek geweest, dat heette 26Lemond. En daar hebben ze heel veel corrupte agenten kunnen traceren. En die worden nu op non-actief gezet. Maar er wordt nog verder onderzo onderzocht wat er allemaal nog speelt in het politieapparaat. Heb je een hoge pet op van het politieapparaat? Zeker. Nooit mee te maken gehad of wel? Uh, nee, ik vind hem best wel een keurige jongen, ja. Nou ja, nee, uh, wel eens een poeten gehad natuurlijk, maar dat was uh, te hard rijden of uh, dat ik uh, door rood reed. Ja. Maar voor de rest, nee. Nee. Niet uh, direct. Nee, nee ik, ik ook niet echt Nee, nee. Ik, zelfs vroeger, uh, ik ben ook bij een illegale zender betrokken geweest, maar juist mij, uh, ja, ik kreeg geen poeten. Uh, <laughs> maar nee. wel degene die... Uh, je wist net door, door achter de weg te rennen. Nee, nou, ook niet eens. Nee. Nee. Ik zei: Moet ik dan nou geen boete krijgen? Nee hoor, nee, alleen die andere. Nou, kijk, okay, ik nee, nee. nee. Hij zat achter de microfoon. Ja. Ik ken het, ik ken het. Ja. ik ken het verhaal. Ik heb het ook gehad. Vrienden ja. van mij die zaten achter de microfoon. En ik was net thuis, want haar die te luisteren. Ik was net oh, op, zo, juist op die manier, op manier rijden, ja. Dat ja, is ook wel leuk. Ja. Ga je nog meedelen? Nou, oké, okay, vertel ik ook een patietjes. tientjes. Ja, precies. Zo gingen we dat, ja, ze deden we dat ook wel. Ja. ja, nee, goed. Het politieapparaat is gewoon moeilijk om schoon te houden, denk ik zeker. Omdat informanten natuurlijk ook, informant ook blootgesteld aan allerlei verleidingen. En is dat land van de agent toch wel interessant genoeg? om je daar echt helemaal voor in te zetten. Pas alleen sprak ik nog weer agent. joh. Sinds volgens mij de invoering van het klein apparaatje... de mobiele telefoon... denkt de mensheid de waarheid in pacht te hebben. Ja. Maakt niet uit wat voor theorie je hier in je hoofd hebt. Je googelt het. Zie je nou wel dat ik gelijk heb. Weet je wel? De politie deugen gewoon. Ik heb het net opgezocht. Die gasten kan je helemaal niet serieus nemen. Er nee. komt zo'n boa komt tegen mij vertellen wat ik moet doen. Ja, Ga zoeken is een zijn echte baan. Ja, dat vind ik wel. Die ja. boa's of een politie, dat, dat verschil vind ik wel... Dat is maar die boa wel... hebben nu momenteel wel heel veel wat te verduren. Als je ja. akkefietjes hoort waar ze mee te maken hebben. Jongen, ja, maar ze worden allemaal, ook bij, bij, ja, bij burenrussies ook allemaal tegenveld. En dan staat er weer zo'n boa op de stoep. Hè? Je ja. had toen net een beetje het harde muziek op. En ja, ja, ja. Die, ja hoe moet je de mensen je, vaak ook dat zien we natuurlijk ook met uh, ambulancepersoneel die komen natuurlijk in een situatie er speelt iets hebben ruzie en die ambulancepersoneel komt alleen om die gast te redden weet je ja. gaan de, ik zo ik kom die gast te redden en wat jullie doen weet ik niet maar en ze komen toch in die situatie dat je eigenlijk eerst moet communiceren wat speelt er inventariseren uh, hoe moet ik hierop reageren en dan pas kan je aan het werk maar ja daar is geen tijd voor want dan gaat die gast dood ja de moeilijke materie, dames en heren. Even op, wat anders: het toppunt van treuzheid. Nou, vertel eens. Uitglijden over een naakslak. Nou ja, zeg. <laughs> Oké, okay, tijd voor de nieuwe Impala. Allemaal. De Impala. Een grote vent van. En, Is it, it true? It's true. Is hij yes true? true. Het is natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde. En wat het al leuk afwisselend maakt van thema en palen. Dan heb je een breker in. Je denkt, waar gaat dit heen, joh, gast? Ja, op uh, dat uh, eerste album staat helemaal zo'n. Uh, of ja, een van die eerste albums. Uh, dat, dat lange nummer, hè? Ja, oh ja, ja, ja. ja. Uh, Lasjes? Nee, uh, nee, ehm. Um, ja, ik zie het Iets volgende. met Nojo of zo. Ja. Een, nou goed, know you better. Know you better. Ja, ja. Hey, je had het over I I I Jinek. Dat, dat, ja. dat kon je niet zo behaan. Of, of nu is dat kon, kon je niet zo, was je niet nou. zo content mee? Je, je trok het niet zo. Nou, gisteravond niet nee. Nee, nee. Dat, maar, dat weinig. Mark, ik was wel zojuist dat ze wel uh, een record heeft gevestigd. Oké. Okay. Ja, ze heeft wel meteen het seizoensrecord... met 1,3 miljoen kijkers. Op de, gisteravond? Gisteravond. Oh, Oké. Okay. Uh, dat van is Van haar nou. talkshow... waarin de winnaar van de Voice, of, of nou Voice ja. Senior bekend werd gemaakt. Mensen zijn natuurlijk ook helemaal zat... van het gezeur over de corona. Dus ze denken bij zichzelf... we gaan er even iets anders opzoeken. En dan kom je hier. En dit is gewoon lekker licht entertainment. Nou Zoals ja, het ja, is, is een mooi man... verlengstuk van, uh, van de Voice Senior. En dat natuurlijk de winnaar te gast was. En dat hij natuurlijk wat... Uh... Dan pakken ze het ja. meteen mee. Ja. Ja. Maar goed, journalistiek heb ik haar hoog zitten. En dan... Uh, daar gaat ze dit soort dingen doen. Ik denk dat is jammer. Ik bedoel, gebruik je capaciteiten voor andere dingen. Maar Vind je goed, het ook nog wel om keer. te weten wat dan uh, nummer twee was? Op Jazeker. de lijst uh, best bekeken programma's? Dat was het NR-journaal. Dat het, dacht het ik en, al. Het van, ja. van acht uur. Dat ging over de corona. <lacht> Hele, heel, heel lang. Zeker. En uh, de vooravond... Kijk je dat wel eens, de vooravond? Ja, ja, onderhoudend. Ja, ja dat was. Uh, die... hij, hij wordt beter, hij wordt goed, hoor. Ja? Die presentator, ik ben zijn naam even uh, onthoud ik nog steeds niet. Uh, dat heeft bij Jinnik ook lang <laughs> geduurd en eh, van uh, Matthijs van Nieuwkerk. Maar goed, dit, dit wordt wel een beetje de tweede Matthijs van Nieuwkerk. Hij is heel flexibel, hij Maar dat doen ze toch ook met z'n twee? Met z'n twee. Ja, maar hij is wel de beste. Zo. Ja, want wat, wat heeft hij daarvoor gedaan eigenlijk? Uh, ook ik zal het ze over ja. hij. Zij. Ja, klopt. Uh, allerlei knullenprogramma's heeft hij gedaan. Dit wordt wel een serieus programma waar hij ja. mee doorgaat. Breken denk ik dus. Beste man, maar die uh, stond het nummer drie dus in het lijstje ja. uh, best bekeken programma's van gisteravond. Um... Maar jij denkt dat dat wel de nieuwe de door wordt? Uh, hij wordt de nieuwe Thijs van Nieuwkerk, schat ik zelf in. Die, dan hebben we het over Rensse Klamer. Dan het, over het ja. hij probeert, dame is Vidan uh, uh, Kies. Hij probeert dan ook nog liedjes te zingen. dat is niet helemaal zijn sterkste kwaliteit. Maar ook wel weer grappig als je dat doet. Hè? Dat je het al laat zien dat je niet zo goed kan zingen, maar wel goede teksten schrijft, want dat doet hij dan wel weer okay. grappig. Ja. Nou goed, nog even serieuze berichten over uit Suriname. Een serieus ook, uh, bericht. Serieus uit uh, Suriname. Daar is natuurlijk de kaas, de, de de, de, de kaas is van het plankje gered. Nee, de, de, de staatskas is helemaal leeg geroofd, natuurlijk. Echt bureaus zijn weggehaald, de stoelen, de. De kantoren zijn leeg, leeggeroofd door de mensen die er gewerkt hebben. En momenteel is er een, uh, ja, meer dan 2,5 miljard euro staatsschuld. En er zijn overal leningen voor aange aangesproken die helemaal niet, nou, helemaal niet nodig waren geweest. En uh, deze bouwtjes hebben echt een ratje toe aan gemaakt. En, uh, de nieuwe Santouki is natuurlijk de nieuwe president van de Suriname. Die moet het allemaal oplossen. En uh, ze gaan heftig... Keer om dat voor elkaar te krijgen. Tien jaar president Desi Bouters uh, is, een, is daardoor in een diepe financiële economische crisis terechtgekomen, deze uh, Suriname. Sterkte. Ja, het is leuk dat er een nieuwe is, maar misschien had Desi Bouters dan nog even door moeten gaan. Nou, nah, nee, denk ik, dat was ook niet meer. Dat kon het, werd ook niet meer gedragen. Nou goed, we draaien nog enkele plaatjes uh, voor tien uur. Ja, maar... heb je nog wat leuks? Heb ik nog wat leuks? Nou, een van de plaatsen die ik opmerk vond is de avalanche Ja, dat ken ik. Dat is, ja, daar zit ook van alles in. En ik, ja, ik zeg, uh, Koor zelfs ook naar nou wat soul invloed, hè? Ja, ik, de avalanches met uh, onder andere... Wie zit er een beetje Tricky zat er ook in. Ik vind het ook uh, af en toe een beetje die... Uh, ja, toch, jaren 60, 70 sound. Uh, echt die old school soul. Ja, of, of... Er, zit, er zit van alles in. En ja. er zit ook een heel lang intro. Ik heb de helft van de intro er al afgehaald. Al die helikopters die voorbij komen, werd ik een beetje onrustig van. Ja. En dit is Take Care in Your Dreams. Het is het enige moment dat je nog vrij bent. Ik neem je mee met deze experimentele tocht. I plan my suicide. Literally, I would live lonely inside. On the physical side, all my miracles died. 2012, guess that plan go well. Out my shell, still I'm living in hell. Yeah, it was written from God. It was gifted to give you a story that ain't hard to tell. 2013, far from a free team, but it seemed that a nigga chased my dreams, making anything that the world has not seen or heard. But my words like verse, girl, 2014, when I turned 19, so your RIP so my bone tree and my girl TT when she got gunned down. Now I'm back on roll, cause I feel. Let a whole year pass. Made an EP and the fans got bad A lot of issues that a young man had Just two years shot of a high school grad 2016 when the boy got mean You LT, you better than my G's Around the same time I'm at Ski. If the clan ain't hit, then we just might be The ones that have it all in our reach 2017 I had no place to sleep 2018, taboo one Was the best shit people ever heard from me When you get pure pain, I'ma just make may eat 2019, been good and blue. Cut off the locks, new look same me Used to chase my dreams. Dat je gewend bent, red muziek in deze show. Ik vind dat af en toe het me wel. De is dit trickie namelijk. Dit is de Avalanche. Nieuwe single Take Care in Your Dream. Ja, dat is wel oh, grappig, goed. want ze maken elke keer wat anders. Want uh, dat nummer wat ze hiervoor deden, dat ja? was echt een beetje die jaren uh, de 70 zo. Oh, okay. uh, ja. Hier zit uh, Tricky bij. En uh, featuring Denzel Curry en Champa the Great. Ja, dat is een gasten die he ik helemaal niet ken. <laughs> nee, ik ken wel Edam Curry, maar. Adam Curry, ja. Is zit de zoon van, van Elm zou ik nog kunnen. Maar goed, take care in your dreams. Nou ik moet zeggen bedankt voor je aandeel. Ja, dankjewel. Graag gedaan bedoel ik zeggen. Ik, uh, ja, ik vond het leuk. Je, je staat uh, op, de, op, de, op de lijst. Uh, uh, volgend jaar weer. Als in ieder geval. Later. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.